Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De NAVO heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libische hoofdstad Tripoli. In het oosten van de stad zijn zeker twee doelen geraakt. Het is onduidelijk wat voor gebouwen er precies zijn gebombardeerd. Ook is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. De afgelopen dagen zijn er veel aanvallen geweest door de gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Tripoli en vier andere steden die in handen zijn van Gaddafi waren daarvan het doelwit.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 Het weer vannacht helder en droog, overdag eerst zonnig... in de loop van de middag vooral in het binnenland kans op buien. Het wordt 19 graden in het noorden en zo'n 25 graden in Limburg. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Een wegafsluiting, de N15 Rozenburg richting Maasvlakte... is tussen havens 5500 en 5700 en havens 5700 en 6200 dicht. En dat door een ongeluk met een vrachtwagen... U wordt geadviseerd de U-11 te volgen. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Dag en nacht en wij daar dus. Van twee tot vier. Nog steeds wakker Nederland. Elke week weer zo plezant. Is het te vroeg om afscheid te nemen van het papieren treinkaartje? Wij lijken bloeddonoren. En ook vlaggen vieren hun verjaardag. En de muziek is vannacht van Nanda Akkerman. Welkom terug bij Nog steeds wakker Nederland. Met Casper Meijer en Erik Nusselder. Wilt u met ons communiceren, doe dat dan vooral via Twitter. Wij zitten op het of gebruik de hashtag WNL. Natuur hoort geen geitenwolle sokken onderwerp te zijn... maar juist iets waarvoor gestreden moet worden. Tenminste, dat is wel de instelling die de groenste politicus van Nederland hoort te hebben. Ja, vandaag werd deze innovatieve prijs van Stichting Natuurmonumenten uitgereikt. En Stientje van Veldhoven werd de groenste politicus van het afgelopen parlementaire jaar. Ze is pas één jaar Kamerlid voor D66 en staat dus nu al in de schijnwerpers. En dus ook bij ons. Goedenacht, mevrouw van Veldhoven. Goedenacht. Ja, gefeliciteerd. De groenste politicus van 2011. Ja, fantastisch hè. Wat een eer. Ja, wat maakt u nou zo groen? In mijn allereerste speech in de Tweede Kamer, dat heet dan de metenspeech, speech, heb ik aandacht gevraagd voor dioxinepaling. Dat was paling die een veel te hoog gehalte dioxine had. En zo erg dat als je één broodje daarvan at, dat je daar al gezondheidsklachten van kon krijgen. Nou, ik vond het echt bizar dat dat nog steeds op de markt was. En Ik heb dus in mijn allereerste speech in de Tweede Kamer aan de staatssecretaris gevraagd om een verbod in te voeren... Uh, op het vangen van die giftige paling. Want die komt hè, specifiek in bepaalde vervuilde gebieden voor. Dat uh, was al vier jaar bekend, er was nooit iets aan gedaan. En een paar maanden later heeft dat geresulteerd in een wetsontwerp. Dus uh, nou, dat was meteen een heel concreet resultaat. Kijk, lekker er binnenkomen. Ten goede, ja, goede van de paling en ten goede, goede natuurlijk van de gezondheid van Nederlandse consumenten. Die dan niet bij de viskraam op zoek hoeven naar een soort stempeltje van deze paling, de paling is veilig. Uh, het klinkt misschien raar, maar ja, de, de, de groenste politicus. dan dacht ik meteen, ja, dat wordt een GroenLinkser. Maar die waren, die waren niet eens genomineerd. Ja, die waren niet eens genomineerd, nee, nee. Hoe kan dat, denkt u? Ja, ik ga niet over de nominaties, dus dat, dat moet die natuurmonumenten vragen. Maar, uh... Is GroenLinks minder groen dan wij denken? Nou ja, het is natuurlijk ook een beetje hoe je, hoe je groen invult. Uh, GroenLinks uh, heeft natuurlijk een paar duidelijke speerpunten, zoals kernenergie. Uh, en voor D66 is groen ook heel erg duidelijk. Natuur uh, en natuur, jullie zeiden het al mooi in je inleiding, was lang een soort uh, geitenwolle onderwerp. Maar dat is natuurlijk onzin, want oké, okay, het was vandaag bijvoorbeeld een prachtige dag... en dan willen we eigenlijk allemaal het liefst de kantoren achter ons laten... en uh, lekker het bos in of uh, gaan fietsen of in ieder geval de stad uit. En, uh, en dat is ook natuur. Dus het is niet alleen maar de, de gestudeerde natuur, zoals Bleker het graag noemt... Uh, maar het is een mogelijkheid om naar buiten te gaan. En dat, uh, daar hebben we allemaal behoefte aan, dus uh, nou, daar zet ik me graag voor in. De jury die prijst uw heldere en niet-dogmatische inzet tijdens debatten. Wat bedoelen ze met de, de niet-dogmatische inzet, denkt u? Nou ja, kijk, je kunt uh, natuurlijk altijd uh, uitgaan, ook in zo'n debat van het grootste gelijk. Of je kunt uh, gaan kijken naar, uh, wat, wat kan ik bereiken? En welke punten uh, zitten er in de standpunten van andere partijen waar ze gewoon gelijk in hebben? Je hoeft niet altijd met elkaar oneens te zijn. Je mag het ook af en toe best met elkaar eens zijn en zeggen, nou, dat punt vind ik dat het CDA uh, punt heeft... Of op dat punt ben ik het eens met GroenLinks. En uh, dat is voor mij ook een stukje niet dogmatiek. Um, als, er, als, er, als er argumenten langskomen van je zegt... ja, daar ben ik het mee eens, moet je dat ook gewoon kunnen zeggen. En dan moet je ook meenemen in, het dan, uh, in, in, in je eigen standpunt... en in aangeven wat jij, uh, wat jij dus graag wilt. En ik, ik ben altijd erg op zoek naar, uh, uh, naar oplossingen... waar ik het meerderheid voor kan vinden. Want zeker als oppositiepartij kun je natuurlijk mooi zeggen... ik heb gelijk... Maar als niet de meerderheid van de Kamerleden dat met jou eens is, ja, dan bereik je niks. En in dit geval betekent het, omdat D66 in de oppositie zit... dat je eigenlijk toch altijd een van de coalitiepartijen nodig hebt... dus VVD of CDA of PVV... Um, om een meerderheid voor je voorstellen te krijgen. En uh, nou, dat, dat past dan denk ik uh, wel bij zo'n houding. Uh, dat je ook kijkt, van, nou, waar, waar heb ik nou iets gemeen met VVD? Of waar heb ik iets gemeen met CDA? En dat, uh, nou, dat gebeurt toch regelmatig? U heeft nu ook een uh, groene parlementsstoel gekregen. Gaat, ja. u die, gaat u die meenemen tijdens uw volgende debat? Nou, de stoelen in de plenaire zaal zitten vast. Hm. Ah, ja. Dat wordt ja. een beetje lastig. Dus in een groen kleedje of zo? Ja, en een, en een extra 151ste stoel in de zaal zit ik de, zetten. Ik denk dat de voorzitter daar wel bezwaar tegen gaat maken. Maar hij staat uh, op mijn kamer. Uh, te pronken. En uh, ik denk dat ik al mijn bezoekers eens ga uitnodigen... om uh, even zitting te nemen in die, in die mooie stoel. Want hij is echt prachtig. Uh, zit hij ook lekker? Gemaakt. Ja, hij zit heerlijk. Ah, kijk, ja, nou, absoluut. Dat, dat doet me deugd. Dank u wel, ja. Stientje van Veldhoven. De groenste politicus van 2011 van D66. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Blijf vooral luisteren, want zometeen hoort u de belevenissen... van onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling op Pinkpop. Dat klinkt ontzettend spannend. Eerste All Stars. Van huis en altijd volledig in tenue en minstens twee uur te voet. Het systeem was simpel, dat, dat was, was er niet. niet. En de scheids was als van ouds weer een stuk verdriet. Maar het was ah, altijd ah, iemand vader. dus dat ah, zei je dan ah, maar niet. ...naar je vriendjes keek. Okay. Hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer riep... ...pressie met vijf man voorin. ...maar in het pressie van Kruif ...had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje... ...met de ballen in. Van huis en altijd volledig in tenue. En minstens twee uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als van oud, een stuk voor drie, Maar het was altijd iemands waarde. Dus dat zei je dan maar niet Bewaar. All-stars met groen als gras. Lekker toepasselijk natuurlijk voor de groenste politica van het afgelopen jaar. Uh, en dat was hierbij nog steeds Wakker Nederland op Radio 1. Het is uh, inmiddels alweer tien over drie. En wij gaan naar Pinkpop, Casper. Ja, afgelopen weekend was het Pinksteren. En onze verslaggever Rens Gooseling die is net een paar weken 16 jaar. Dus hij mag nu aan het bier. En wat is dan de beste plek om naartoe te gaan? Natuurlijk een festival. ik ben eerder klaar om Plastic bekertjes, heel veel mensen, stinkende mensen vooral... en heel veel bier. Dat is ongeveer pingpop, samengevat in vier woorden. En het is vandaag voor mij de allereerste keer dat ik een festival bezoek. Alleen, het is natuurlijk heel druk. De enige plek waar ik de drukte kan ontvluchten, is achter de schermen. En daar ga ik praten met Tjeerd Bomhoff, alias Desseltkit. En je kunt hem bijvoorbeeld kennen van dit nummer... Ja, Tjeerd of je bent nu ongeveer een uurtje van het podium af. Hoe voel je je nu? Nou, relaxed eigenlijk weer. Ik had een beetje last van mijn grote teen. Want die had ik een beetje op het eind van de show was het een beetje gaald. Uh, maar nu ben ik weer, uh, nee, ik ben helemaal goed. Ik vond het heel leuk en ik uh, ben relaxed. Maar Pinkbomb, dat is toch de, het grote festival, laat maar zeggen. Ben je heel erg zenuwachtig van tevoren? Nou, ik had zo'n paar keer wel van de week dat ik wel even echt een beetje zenuwachtig werd, ja. En wat doe je als je zenuwachtig bent? Oh jeetje, ja. uh, dan zit ik zo, eh, uh, eh, uh, ga ik nou weer doen, dat ga ik nou weer doen? Nee, ik weet niet, ik ben, uh, ik ben je zenuwachtig. Um, je stond op het conference stage, dat is niet het allergrootste podium, dat is mainstage hier achter ons. Had je niet liever op mainstage gestaan? Nee, juist niet, ik vind die tent echt heel tof. Het is heel intiem. Ik was je album aan het luisteren en nu wist ik een beetje dat je dus hebt het hebt gemaakt, onder, onder andere bij Kaitopia. Voor de Radio 1 luister, luisteraars vertel eens in drie zinnen wat is Kaitopia? Kaitopia is de, de broedplaats van, van Colin Benders, Kaitman, die heeft een idee gehad van ik wil eigenlijk wonen en muziek maken met uh, mensen die ik heel erg goed vind en die moeten allemaal bij elkaar zijn. Dus het is gewoon een super creatieve plek waar de meest fantastische mensen rondhangen. Je hebt af en toe echt muziek met een beetje een sombere. Ja, sommige mededelingen, maar dat doe je dan heel, heel vrolijk. Komt het allemaal daar tot stand? Het ligt er eigenlijk. Ik heb ook daar dingen geschreven. Maar ik heb ook veel liedjes... Uh, ja, ik weet niet zo goed. Het verschilt zo per keer. Ik kan echt op de fiets zitten en een liedje in mijn hoofd krijgen. En het helemaal op de fiets bij wijze van spreken afmaken en, in, en inzingen in mijn telefoon. En, uh, en soms dan gaat het heel erg gefragmenteerd, het, het verschilt. Maar je hebt dus nou misschien een liedje die je op de fiets hebt ingezongen en helemaal bedacht. En vervolgens hier op Pinkpop op zo'n groot podium doet. Ja, dat is de toffe van muziek, ja. Ja. En bij zo'n festival komen natuurlijk ook gewoon sterren van over de hele wereld. Wie zou je nou een keer willen ontmoeten hier achter de scherm? Jeetje, ja. Oef. Ik denk dat ik uh, wel een keertje een, een biertje met Dave Bro zou kunnen drinken. Ja. Zullen wij nu ook een biertje drinken? Goed idee. Michiel Veenstra, wat is Pink Pops als je kijkt naar de andere festivals? Uh, Pinkpop is, uh, zoals Jan Smeten zelf altijd zegt, heel simpel. Een bühne, een band en bier. Pinkpop is, is, is recht toe, recht aan. Dit is vandaag mijn eerste dag. Het is bijna afgelopen. Wat was, wat was het moment van dit festival? Het moment. Nou ja, ik denk iedereen had van tevoren iets van... waarom speelt Hansen hier? En iedereen vond het eigenlijk gewoon heel erg goed en leuk. Dat was zo'n gekke verrassing, dat had zo niemand verwacht... Daar, daar werd gisteravond het meest over nagesproken. Ik ben het helemaal met je eens. Hey, ik, ik weet niet of je het door hebt, maar ondertussen zijn er allemaal mensen... naar je aan het gaan baren. Dus uh, jij moet gaan. Jij moet uh, voor mij presenteren voor tv of zo. In ieder geval, ik heb mijn tijd ook volgeluld. Dus uh, ik zou zeggen, tot volgende week. Dankjewel, Rens Schooseling, onze 16-jarige verslaggever die uh, bij Pinkpop... En kijk je, was gaan nemen. Hij stond vanochtend ook in de Volkskrant, heb je het gezien, Rens? Uh, ik heb het gezien, ja. Dus, uh, wat een baas. Ja, wat, wat een uh, carrière is die man aan het maken, of die jongen moet ik zeggen. Ze zijn hem zo kwijt, ja. pas op. Hey, we hadden het net al even over die OV-chipkaart. En uh, ja, Erik, jij bent een, een vaste OV-chipkaart reiziger. Jij weet dus ook helemaal hoe dat in- en uitchecken allemaal werkt. Ja. Maar... Je past zo je pasje voor die paal en dan zegt hij piep en dan is het klaar. Nou kijk, en dan kun je altijd nog naar de video van Double X kijken. Maar goed, veel rustige reizigers die vrezen het moment dat alleen nog maar met die ov kunnen. Reizen, want eind 2012 zal het papieren kaartje helemaal verdwenen zijn. Reizersvereniging Rover is een petitie gestart voor het behoud van het papieren treinkaartje. En aan de telefoon nu de voorzitter van Rover, Arjen Kruid. Goedenacht. Goedenacht. Waarom uh, moeten wij ons zo vast blijven houden aan dat papieren treinkaartje? We hoeven ons er niet tot een eeuwigheid aan vast te houden, maar de NS schaft het te vroeg af. En waarom is dat te vroeg? Omdat er nog allemaal problemen niet opgelost zijn met de overchipkaart. Ik zal u een voorbeeld geven. U gaat met de trein van Amersfoort naar Delfzijl. Mm -hmm. Dan kunt u tot Groningen kunt u met NS. Dan moet u inchecken in Amersfoort. Uitchecken in Groningen. Moet u Groningen een ander paaltje zoeken van de maatschappij Arriva. Moet u inchecken en, en Delfzijl weer uitchecken. Dat is comp complex. En u betaalt twee keer het instaptarief. En de politiek heeft beloofd, dat zou ze iets aan doen en er is nog niks aan gedaan. Dus de reiziger wordt de dupe van dit gedoe. En als ik een papieren kaartje koop, heb ik dat hele probleem niet. Het tweede voorbeeld is, u komt uit het buitenland. U komt met de trein uit België en u gaat naar, naar, naar Rotterdam. Ik noem maar wat, u reist internationaal. Ja, dan heeft u een papieren kaartje. En dan kunt u straks het station niet uit. Dan moet er iets voor geregeld worden. Het is nog steeds niet geregeld. Ja. Er zijn nog allemaal toeristen in Nederland. Die absoluut niet weten hoe ze met, met, met die over de OV-chipkaart op, op moeten gaan. Nou, ze nemen taxis of andere dingen. We moeten echt eerst een aantal dingen goed regelen voordat we kunnen besluiten om dat papieren kaartje af te schaffen. Het is gewoon te vroeg. Maar we hebben dat... nog anderhalf jaar. Nou, dat, dat, maar dan moet het wel ze zeggen iedere keer ja, dan hebben we het opgelost. Maar de oplossing is nog steeds niet. En dat wordt iedere keer gezegd. En dat, dat zie je ook in de praktijk met de gebieden waar het, dus in busgebieden waar het afgeschaft is. Dan blijken iedere keer op de dag dat het afgeschaft wordt nog problemen niet opgelost zijn. Dan Haag het nog altijd gedoe met mensen die zo'n sterrablement hadden. En de afspraak moet zijn, je lost eerst alle problemen op. En dan zeg je geen papieren kaartjes meer, verplicht over chipkaart. Maar zover zijn we nog niet. Is het niet ook zo dat het een beetje de, de onwennigheid is van het nieuwe systeem, wat veel mensen tegenstaat? Dat, dat... dat zal ook een rol spelen. Het, het, het, het is mij opgevallen als ik in de bus zit dat ik veel meer mensen dan vroeger zie ik losse kaartjes kopen. Dus mensen vinden, kan ik toch die over chip nog eng? Je ziet heel veel mensen bij de conducteur of bij de chauffeur een kaartje kopen. Dat gebeurde vroeger echt minder met de strippenkaart. Maar die overchipkaart bespaart ons uiteindelijk wel een hoop geld. Toch? Dat is het idee erachter. Dat is de gedachte. Het waar is betwijfelijk. Ik weet dat ze bij uh, bedrijven waar ze alles regelen, TLS... dat bedrijf staat in Amersfoort te werken, 145 mensen. Dus nou, zoveel bezuinigen we ook niet. Die, die, die strippenkaarten waren een stuk goedkoper. En uh, er zijn nog allemaal problemen, ook de, de bedrijven onderling over de verrekening. Dus of het echt goedkoper is, dat is nog helemaal niet aangetoond. Tot nog te vallen de kosten steeds tegen. Ja. Wat ik trouwens ook wel eens heb, zit ik net te bedenken, dat... af en toe heb ik wel eens zin om één keer met de eerste klas te reizen. Ja. Maar dat kan ook niet als je geen kaartje koopt. Nee, dat is natuurlijk heel erg lastig. Dat is ook een, ook een voorbeeld van een van de dingen die... ook nog steeds niet goed opgelost zijn. Nee. Heel veel uh, kinken en in En de... ook als u met uw kinderen reist, kijk vroeger kocht je zo'n... zo'n uh, zo Lekker makkelijk. Nou, dat is ook allemaal niet zo simpel. Als je eens een keer een, uh, je, je buurjongetje mee wil nemen of je neefje of wat dan ook. Dat is allemaal gedoe. Maar goed, dit zijn wel problemen die in principe op te lossen zijn. Of zegt u van doe die hele chip maar weg? Uh, nee, dat zeggen we niet. Alles is oplosbaar. Alleen, je moet het wel echt oplossen. En pas als je er zeker van bent dat de reiziger er geen last van heeft. Dan mag je zeggen het is verplicht om van die overchip gebruik te maken. En het is nu iedere keer van bestel een datum. En dan, euh, dan zijn we eigenlijk niet klaar, komt er gedoe en dan moet er weer van alles gebeuren. En ja, op die manier krijgt de reiziger er niet het vertrouwen erin. En dat is geen goede zaak. Maar, wat, voor, wat voor datum zou u voorstellen? Als, euh... Ik zou helemaal geen datum voorstellen. Ik zou gewoon zeggen, laten we eerst kijken of we echt alle problemen hebben opgelost. Bij de NS, ook met die internationale reizigers. En het echt allemaal op opgelost, dan kun je met een gerust hart zeggen, nou het hoeft niet meer. En euh, we schakelen in zich heel over. Maar is dat niet te vrijblijvend? Nee, dat denk ik niet. Uh, ik zie niet in, als je de, tot nog toe slaagt, en is er heel redelijk in om het percentage gebruikers van de overchip, dat gaat per maand omhoog. Nou, het gaat kennelijk de goede kant op. Ze zeggen, los alle problemen op die je nog hebt en, en schaf dan een papieren kaartje af, maar wel een volgorde. Goed. U bent dus een petitie gestart. Waar kunnen mensen terecht om die te tekenen om jullie te ondersteunen? de website van Rover. En, en ik hoorde net dat u in de trein zit. Heeft u nu, ik zat net in de trein, ja. Ik ben he, nu net uitgestapt. Heeft ja. u een papieren kaartje of heeft u gechipt in deze uh, reis? Nee, ik heb een papieren kaartje. Ah, ja. <laughs> goed. Nou, dan ja. weten we dat ook weer. Dank okay. u wel, Arjen Kruid, voorzitter van reizigersvereniging Rover. Dank u wel. Goeiedag. Het is tien voor half vier, dit is nog steeds wakker Nederland. Zometeen hebben we het over de netneutraliteit. Het besluiten van de Tweede Kamer over dat het vrije internet, dat is uitgesteld vandaag. Daar hebben we het zometeen over. Eerst live muziek. Bij ons in de studio is Nanda Akkerman en zij speelt met haar band voor ons het nummer Notitie. Zijn ingewakste krullen, zijn glanzende bal. Het hoeren in zijn BMW, een de babbel is zijn vak. Uh, hij rent van hot naar heer, met de laptop in zijn hand. De assistent plant de agenda, belt hem door het hele land. Maar is er een plaats vrij? Sta ik genoteerd? Mag ik wat pikken van je tijd? sta ik genoteerd oh oh, en is er een plaats vrij sta ik genoteerd mag ik wat aan van je tijd word ik genegeerd oh oh. we gaan wel eens uit eten maar zijn hoofd zit bij kantoor zijn, bij zijn telefoon staat altijd aan ik kom er niet door, ik kom er niet door. En zullen om ontbijt op bed, is niet op zijn plaats. En ik wil hand in hand door de stad, En hey, Net zoals laatst, en het een plaats vrij. Sta Dan ik genoteerd, mag ik wat pikken van je tijd. Sta ik genoteerd.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 Ik neem hem in mijn armen Morgen weer een nieuwe dag Nanda Akkerman met Notitie hier live bij Nog steeds Wakker Nederland op Radio 1 En je staat in ieder geval genoteerd om zometeen nog een nummer te spelen Dus <laughs> blijf zitten en hou uw radio hier Koning van de woordgrappen, dankjewel. Kasper Meijer. Wij gaan het hebben over netneutraliteit. Het besluit van de Tweede Kamer daarover is vandaag uitgesteld. De SP heeft uitstel gevraagd omdat er nog onduidelijkheid is... over de zogenoemde cookie-wetgeving. En cookies, dat zijn kleine bestanden die websites op jouw computer neerzetten. Bijvoorbeeld om een volgende keer jou te kunnen herkennen... of om ergens ingelogd te kunnen blijven. En aan de telefoon hebben wij nu Andreas Udo de Haas, redacteur van Webwereld. Goedenacht. Goedenacht. Ja, waarom is die, die netneutraliteit, laten we het daar eerst over hebben, waarom is dat zo belangrijk? Ja, netneutraliteit is inderdaad een, een belangrijk principe. Het is een, uh, kijk, het, het, toegang tot het internet is, is een heel belangrijk goed. Niet voor niets heeft de Verenigde Naties daar onlangs al gezegd dat het een soort mensenrecht is. Mm -hmm. Dus dat is niet zomaar iets. Uh, en die toegang moet onbelemmerd zijn. Je moet daar zelf uitmaken wat voor, wat voor sites je bezoekt, uh, wat voor dingen je downloadt, wat voor uh, diensten je afneemt. Dat raakt aan de meningsvrijheid, dat raakt aan de privacy. Want als, als, als dat wordt afgeknepen, dan, uh, dan hebben operators er allerlei technologieën voor. Die, uh, die vaak ook ingrijpen in, in de hele pakkettenstroom. En die kijken van oh, wat, wat voor uh, applicaties gebruik je, wat voor diensten neem je af. Dus het heeft op allerlei vlakken eigenlijk. Uh, is, het, is, het, uh, ja, is het niet in de haak? Nee, ja, Het is allemaal in het nieuws gekomen omdat de netwerkproviders die klagen dan eigenlijk over zware diensten zoals Skype waarmee je kan bellen via internet mm -hmm. of WhatsApp waarmee je berichtjes kan sturen via internet. En ja, dat is voor hen heel zwaar om dat te draaien en het scheelt dan ook nog eens geld omdat ze die inkomsten van het bellen en het sms'en niet meer krijgen. Ja, nou dat is echt, uh, dat is echt pertinente onzin. Kijk, Skype is nog wel enigszins zwaar, maar voor WhatsApp dat, dat kost uh, dat kost gewoon helemaal geen bandbreedte. Nou, het gaat er meer gewoon... om dat zij inkomsten mislopen, omdat mensen niet meer smsen. Absoluut, dat zeker. Maar goed, dat, dat, zijn, dat gebeurt uh, vroeg, linksom of rechtsom gebeurt dat sowieso. Dat is gewoon een model, een transitie waar ze in zitten. We gaan naar dat mobiel internet, andere diensten uh, die moeten toegankelijk zijn. Want het, je kan niet zomaar diensten van je concurrent uh, afsluiten. Dat is ook uh, ja, dat is ook wat dat betreft is dat ook niet, uh, niet in de haak. En dat wetsvoorstel, heeft dat kans van slagen, denkt u? Dat heeft, dat heeft uh, een grote kans van slagen. Ook, ook de minister, minister Verhagen, heeft zich namens het kabinet uh, achter het, uh, het zogenaamde amendement, uh, de wetswijziging, uh, geschaard. Hij heeft gezegd van, ja, dit is eerst, eerst twijfel die nog Dan zei hij van, nou, ja laat het eigenlijk maar aan die operators over. En als, als klanten het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze toch makkelijk overstappen. Nou ja, die keuze is beperkt. Want ja, na Vodafone gaat KPN het doen. En wie, wie weet, T-Mobile straks ook. Mm -hmm. En voor je het weet, is toch die beperkte markt is, is in één keer dichtgetimmerd. Dus nu is hij enthousiast en zegt hij... Uh, ja hoor, nee, dat moet toch, moeten we toch wettelijk vastleggen. En, uh, maar goed, de vraag is natuurlijk... Hè, in principe is nog geen wet. Dus de, de, de, de duivel zit in de, in de details. En de vraag is, wat voor uitzonderingen staan bijvoorbeeld in die wet? Uh, waardoor je nog wel uh, dingen mag afknijpen en, en blokkeren. Want je wil bijvoorbeeld geen spam, je wil geen virussen. Dus er zitten natuurlijk altijd alletjes onder het gas die dan maar dan weer een uitzondering voor moet, uh, moet uh, worden geformuleerd. Zodat je uiteindelijk niet, uh, niet helemaal een lading spammen over je heen krijgt. Ja. Nou, dat, dat, dat, het uh, wetsvoorstel is nu uitgesteld op de cookie-wetgeving, uh, aangevraagd door de SP. Hoe zit dat nou precies? Is dat simpel uit te leggen wat, wat daar nou het probleem is? Ja, precies. Het is dus allemaal onderdeel van de telecomwet. Dus uh, daar valt die netneutraliteit onder en daar valt ook dat, uh, die cookie-regelgeving. Nou, tot nog toe is het altijd dat je het gewoon in de browser kan instellen. Uh, en, en, en standaard uh, accepteert, dus accepteren de meeste browsers gewoon, uh, gewoon alle cookies. Mm -hmm. uh, nou goed, dat, dat, dat, behalve dat, dat cookies soms nodig zijn voor, voor websites om überhaupt te, te werken. Om, om in te loggen bijvoorbeeld uh, je, je webmail. Bijvoorbeeld de tracking cookies die je helemaal volgen over het web heen en je allerlei uh, nou ja, al irritante reclames uh, laten zien. Waar je steeds op verschillende sites komt. En die houden precies bij waar je komt, wat je doet. En die koppelen dan toch aan je IP-adres of aan je computer of dergelijke dingen. En dat, is, dat, is, dat kan een privacy-schending zijn. En die, die, die tracking-cookies willen ze voornamelijk aanpassen of aanpakken. Mm -hmm. En dan willen ze, zeg maar, mensen dat je ondubbelzinnige toestemming moet geven voor, om zo, voordat zo'n cookie geplaatst mag worden. Ik kan me inderdaad herinneren, volgens mij was het Mozilla een paar jaar geleden een versie, waarbij je een cookie aangeboden kreeg en dan had je de keuze uit deze cookie accepteren, alle cookies van deze site voortaan accepteren of niet accepteren. Dat, ja. maar, maar is dat iets wat uh, met deze mogelijke nieuwe telecomwet dan in de browsers geïmplementeerd moet worden verplicht? Want het lijkt me niet te handhaven dat, dat je alle websites op de wereld gaat controleren op meer manier waarop zijn met cookies omgaan. Als je het net nee, nog over een vrij en open internet hebt. Nee, ja, ja, ja, precies. Ja, daar heb je een heel goed punt. Uh, kijk, dat, dat, daar zijn een aantal onder andere ook. De, de, de vvd heeft een, uh, een wijziging ingediend. Die zegt, ja, dat moet je gewoon uiteindelijk in die browser kunnen, kunnen instellen. Uh, maar goed, tot nog toe luid, is er nog ook wel raad dat mensen van... Nou, het, is, het, het gaat aan de aanbieder. Degene die die cookie plaatst... Die, die, die, die is toch degene die dan ook hè, mogelijk uh, persoonsgegevens verwerkt. Dus die moet die toestemming vragen. Dat is toch dus to totaal niet te handhaven, handhaven lijkt me. Nee, dat klopt, want op ja, het moment dat je naar Belgische site gaat en Nederland heeft een andere regelgeving daarin, dan krijg je dus die pop-ups niet. Dus dat, dat is natuurlijk inderdaad na internationaal gezien en voor de Europese interne markt is dat dat, uh, geeft dat hoofdbrekens. Dus uh, da daarom proberen ze dat helemaal ja, op, op één, Europees, één Europese lijn in ieder geval te houden: dat, dat, dat binnen Europa uh, de boel uh, wat, wat strakker uh, wordt afgesteld. Ja, maar dan moet er dus een internetpolitie komen op Europees niveau. Die alle miljarden websites stuk voor <laughs> stuk gaat controleren of zij een cookiescript of een tracking cookie willen of nou, niet, installeren. Dat zal niet Dat zal niet zeg maar proactief uh, ja. gebeuren. Maar dat, dat gebeurt dan door de optaafde consumentenautoriteit, maar dan aan de hand van, van klachten. Goed, uh, ja, voorlopig is dat besluit in de Tweede Kamer over netneutraliteit dus uitgesteld. Uh, maar we zullen afwachten wat daarvan besloten wordt. En dus na alle waarschijnlijkheid uh, wordt er wel voorgestemd als ik het zo hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Oké, okay, hartelijk dank voor je uitleg, Andreas Udo de Haas van Webwereld. Dankjewel. Graag gedaan. Het is alweer één over half vier. Het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen hebben we een gesprek met Sander Westerveld, oudkeeper van Oranje. En nu is hij uh, oudkeeper van Monza in Italië. Maar eerst het laatste nieuws: het nieuwsminuutje. En daarvoor is aangeschoven van Maike Paradijs.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 En ook grote consternatie in een plaats vlakbij L.A. in Amerika. Daar woedt op dit moment nog altijd een chemiebrand. Een fabriek staat in lichterlaaien met grote vuurballen... en een gigantische rookwolk tot gevolg. De beelden doen sterk denken aan de brand onlangs hier in Moedijk. Hoewel sommige sites berichten dat er gewonden zouden zijn gevallen... zegt de politie dat dit niet aan de orde is. Volgens de agenten zijn alle werknemers in veiligheid. Metingen moeten natuurlijk nog gaan uitwijzen... hoe schadelijk de rook is voor de omgeving... Ook veel uh, narigheid in Australië. Zojuist is er een uh, bericht binnengekomen dat zo'n 1300 mensen aan de noordkust geëvacueerd zijn. Door noodweer is uh, de rivier buiten zijn oevers getreden... en grote delen van het land zouden overstroomd zijn. En hierover hoop ik later meer te weten. Tot slot, de PVV is weer eens boos. Als het aan de partij van Geert Wilders ligt... gaan de oudbestuurders van Hogeschool in Holland een aantal weken de gevangenis in. pvv kamerlid Harm Beertema zei zojuist in dit... Prachtige programma. Als ik rechter was, dan zou ik zeggen... ga maar een paar weekjes brommen. De in-Holland-bestuurders smeten meer dan 9 ton over de balk. En Beertema vindt dat dit zelfverrijking en graaien in de overheidskast is. En dus zou hij graag zien dat de rechter hier een oordeel over velt. Overigens denkt de PVV'er dat de in Holland sowieso maar beter kan ophouden te bestaan. Volgens hem is de naam van de hogeschool voor altijd besmeurd. En tot zover... Het Nieuwsminuutje. Dank u wel, Maaike Paradijs. We hebben al lang niets meer van deze doelman gehoord... maar vandaag stond hij plotseling weer in het nieuws. Sander Westerveld, in een ver verleden nog doelman van onder meer Oranje... liet namelijk weten te stoppen bij Monza. Dat uitkomt op het derde niveau van Italië. Sportredacteur Robert Smit sprak hem eerder op de avond... en kreeg van hem te horen dat hij nog niet klaar is in de voetballerij. Nee, dat klopt. Uh, ik, ik ben hier eigenlijk uh, twee jaar geleden naartoe gegaan met, uh, ja, met het oog op de toekomst. Uh, Samenwerken met, uh, met, met Clarence Zedhoff uh, in het project Monza. Alleen, uh, ja, nou goed, de afspraak was om ze zo lang mogelijk door te voetballen als ik wilde en dan uh, ja, deel uitmaken van het project. En uh, dan zijn er twee dingen gebeurd eigenlijk. Uh, dit jaar zijn we gedegradeerd, uh, dus het project loopt wat, uh, wat achter op schema. Maar en ik, uh, ja, ik, ik vind het voetbal nog veel te leuk om, uh, om te stoppen. Uh, dus ja, het uh, ja. C2 niveau, dat is uh, ja, nou goed, met alle respect uh, ja, toch geen niveau waar ik graag wil voetballen. Dus, uh, Als je dat vergelijkt ja, met, dat met het, het Nederlands niveau, hè? Wat, wat, waar moet ik dat uh, dan in, in schalen? Nou ja, goed, we spelen op dit moment denk ik, uh, denk ik gewoon uh, eerste divisie niveau. Uh, kijk, we zijn op dit moment geen Swollen, uh, geen, geen, uh, geen, uh, geen Gore Eagles. Maar uh, ja goed kijk, uh, uh, Maar dat is op dit moment uh, op dit niveau bijvoorbeeld. En als we dan degraderen, ja, dan speel je topklasse En uh, ja, goed, uh, dan speel ik liever toch nog een, uh, een paar jaartjes op niveau. En uh, nee, goed, daarom hebben we besloten om nu op dit moment uh, de, ja, uh, even een stop te zetten op het project. Uh, wat mij uh, persoonlijk be betreft. En dan uh, ja, misschien in de toekomst weer uh, samen te gaan werken. Nou, En je zegt dus je wil nog eigenlijk een keertje weer op, uh, op niveau gaan voetballen. Uh, ja, welk land moet ik dat dan zien? Is, is dat de eredivisie? Is dat in Eng Engeland, in Spanje? Je bent zo'n beetje overal geweest ja dat is het mooie aan mijn carrière kijk ik ben op dit moment ben ik heel tevreden over mijn carrière en uh, dat maakt de keuze eigenlijk ook heel makkelijk uh, kijk ik, ik sta overal voor open en uh, ja ik, mijn familie heeft ook al aangetoond en uh, ik zelf ook dat we het, uh, perfect naar onze zin hebben in het buitenland en uh, ons heel makkelijk kunnen aanpassen en uh, ja ik vind het fantastisch om uh, al die culturen te kunnen uh, meemaken en uh, die ervaring te kunnen uh, te kunnen hebben en uh, dus ja, ik, ik sta eigenlijk ook wel voorop. Kijk, een terug, uh, terugkeer naar Nederland zou, uh, zou ik ook niet willen uitsluiten. Dat uh, vind ik ook prima. Dat zou ook goed zijn misschien voor onze kinderen op dit moment. Uh, de oudste is negen. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat zou, uh, zou ook een van de mogelijkheden kunnen, uh, uh, kunnen zijn. Maar nou goed, als er, uh, het ligt helemaal aan de interesse op dit moment. Uh, ja, want zijn er ook uh, clubs die zich eigenlijk al voor je hebben gemeld? Nou, is, op dit moment is het uh, ja, net een paar dagen bekend eigenlijk dat ik hier niet verder ga. Uh, dus, ja, ja goed, uh, het is nog juni en het is, uh, het, is, uh, het is allemaal nog vrij vaag. Ik heb net met een, een zakenoonnemer uh, gisteren gesproken. En uh, die heeft geval wel wat dingetjes uh, de wereld in geholpen, maar uh, ja goed, uh, er is nog niks, uh, niks concreets. Wij van WNL zijn de, zijn de geksten niet en wij willen je best wel graag aan een mooie club helpen. Hoor. Als er nou nog een club is van, ja, daar zou ik toch nog wel een keertje zo in, in mijn nadagen van mijn carrière willen spelen. Wat is nou een club waarvan jij zegt, ja, daar wil ik graag bij zitten? Ja, nou goed, kijk, uh, ik heb in een aantal landen gevoetbald en de cultuur uh, mogen opsnuiven, maar... Ja goed, er blijven uh, genoeg landen over natuurlijk uh, waar ik nog niet ben geweest. Dus ja, een club uit Duitsland, dat uh, dat, dat spreekt me op dit moment ook aan. En uh, ja, een uh, terugkeer naar Engeland, uh, misschien weer naar Spanje eigenlijk. Uh, ja, eigenlijk heb ik uh, weinig voorkeur op dit moment. Uh, dus wat dat betreft, uh, kijk ik heb een aantal jaar geleden geprobeerd om naar Japan te gaan. Maar die hebben de, de, de buitenlandersregel uh, aangepast. Dus dat zal wel een hele mooie stap zijn geweest. En helemaal een mooi, mooi einde van mijn carrière. Maar ja, dat is helaas niet mogelijk. Maar of, Wat dat betreft, misschien uh, de, de Verenigde Staten. Uh, zal misschien nog leuk zijn. Ja, of de oliecenten van Qatar. Ja, maar die hebben een paar jaar geleden. Uh, er uh, dat, dat schijnt ook een of andere regel voor keepers te zijn. Dat ze geen keepers. Uh, uh, uh, aannemen. Uh, geen buitenlandse keepers in ieder geval. Dus oh. wat dat betreft is die uh, deur wel uh, snel dicht. Dus, huh. dus de ja, oliecenten dus. uit Qatar die zijn uh, voor jou niet haalbaar in ieder geval? Nee, dat was toen in ieder geval niet, uh, niet haalbaar en uh, ja goed, wat ik zeg, kijk, uh, ik heb het overal naar mijn zin en uh, ook daar zullen we het ook wel uh, met onze familie naar onze zin hebben gehad, maar uh, ja goed, het uh, zijn dingen die, uh, ik ben nog steeds, uh, hoe raar het ook klinkt, uh, wel, wel ambitieus, dus het, als het even sinds kan, uh, wil ik wel een beetje op niveau voetballen, dus en dat is sowieso eigenlijk, uh, ja, dat niveau daar, uh, ja, dan, dan gaan de mensen eigenlijk aan, naar toe, uh, om, uh, aan het, la, ja, het einde van hun carrière nog een, uh, nog een zak geld op te halen, denk ik. En goed, die ambities, die weg, die hoef ik eigenlijk niet in te slaan. U hoorde Sander Westerveld in gesprek met onze sportredacteur Robert Smit. Kasper, ik weet dat jij zo rond de half vier altijd wel een beetje honger krijgt. Dus zometeen gaan we het hebben over een gigantisch chocolade hand. Lekker. Speciaal voor jou. Nou, dat is mooi. Eerst gaan we lachen met onze huiscomedian Stefan Pop en Herman Otten. Goedendag beste luisteraars. Bij mij in de studio zit uh, hoogleraar Emeritus Herman Otten uit Leiden. Herman Otten is een van de meest knappe koppen die wij in Nederland hebben. Hij is uh, afgestudeerd in maar liefst drie disciplines. Allereerst in natuurkunde. Hij geldt als een van de grondleggers van de snaartheorie in de kwantummechanica. Hij is afgestudeerd in sterrenkunde. Hij heeft meegeholpen aan de bouw van de Hubble telescoop in Argentinië. En hij is Comlaude afgestudeerd vrij thuiskunde in de hogeschool in Holland. In Diemen. Klopt, tot toch? Ja, helemaal, helemaal waar. Wat een cv heb jij, Herman? Ja, dankjewel. Knappe kop, zeg hé. In, ja, in de studio. Jij hebt een boek geschreven? Jawel. En dat boek uh, heeft voor wat ophef gezorgd? Klopt. Ik voorspel het einde van de aarde. Volgens mijn berekeningen. Oei, oei, oei, oei. oei. Ja. Het zonnestelsel komt binnenkort op één lijn te staan met de Hun op Q. Volgens ja. de Maya's het centrum van de Melkweg. Ja. En dan staan de Aarde en onze zon Ze staan op één lijn met elkaar ja. in het hart van de Melkweg. Dus ja. samen met de Hun op Q. Ja. En technisch gezien zou je dus ja. kunnen zeggen, of eigenlijk zeker kunnen zeggen, ja. dat op dat moment de wereld vergaat. Ja. En wanneer denk je dat die vergaat? Dat is vandaag. Ja. Exact. Om kwart over twee s middags. Oké. Okay. Het is nu half drie. Hey? Ja, dat klopt. Dus dan is hij nu al niet uitgekomen? Nee. En waarom zit je hier dan nog? Het is... Uh, nou, het, nou, het klopt niet inderdaad. Nee, het is behoorlijk mislukt, ja. Ja. Nee. Het, uh, nee. En nu? Dat is jammer. Nou, jammer. Want dit, is, dit is een totale afgang van jou. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, je, is... je, je, je, bent, je bent oogleraar in meerdere... Mijn hoogleraar vrij thuis kunnen dan in Holland uh, hogeschool. Ja, nou ja, het is. Je het is, dus... leerlingen zien je al aankomen, joh. Het is niet heel erg, maar ik baal het gewoon. Ik bedoel, ben er nog, maar ik baal een beetje. Maar effe... ah, dat is het voordeel dat je er nog bent. Ja. Ja, maar het is wel, uh... ja, dat is een beetje jammer. Nou en nu? Ga je naar huis? Ja, ik zit nu wel te denken dat ik alleen een enkeltje heb gekocht. Hier naartoe. dan rij ik geen treinen meer nu, hè? Nee. Kan ik wat geld van je lenen? Nee. Oké. Okay. Stefan Pop en Herman Otte. Volgende week zijn ze er weer met een nieuwe sketch. Zeg Casper, heb jij eigenlijk vandaag jouw vader al geliked? Eh... Uh. <laughs> Geliked? En ja, jij liked dat... je vader natuurlijk altijd, maar op zo. Facebook bedoel ik zo, plus één. Nee, hij heeft geen Facebook, maar vertel. Oh. Nou, het is namelijk een wereldbloeddonordag. En uh, ja, hij is toch donor, jouw vader? Jazeker, goed hè? Ja, en uh, om alle bloeddonoren dit jaar te bedanken... is er namelijk een grote like-duim van Chocola onthuld in Den Haag. Onder andere Robert Hekert van Sanquin Bloedvoorziening organiseerde die dag... en we hebben hem nu aan de lijn. Goedenacht. Goedenacht. Uh, wat is uw uh, favoriete bloedgroep, om maar mee te beginnen? Uh, mijn favoriete bloedgroep is nul-negatief. Dat is namelijk de bloedgroep die uh, alle patiënten kunnen ontvangen zonder problemen. En daarom uh, wil Sanquin ook altijd heel graag donors hebben met uh, nul-negatief bloed. Oké, okay, Nou, u heeft vandaag dus een, uh, een grote like-duim voor de mensen die uh, Facebook niet kennen. Uh, dat is een Facebook-fenomeen, een duimpje. Maar voor wie is die duim nou eigenlijk precies? Nou, die, uh, die duim is bedoeld voor de bloeddonors in Nederland. Het is uh, namelijk uh, wereldbloeddonerdag op 14 juni. En uh, dat is de dag waarop in de hele wereld bloeddonors worden bedankt... voor hun vrijwillige bijdrage die ze leveren om uh, mensenlevens te redden. En dat doen we ook in Nederland. En in Nederland hebben we dat gedaan door de afgelopen weken... via de website www.ilikebloeddoners.nl likes te verzamelen... Dus dat betekent dat je dan op een uh, button kon klikken, uh, ik vind dit leuk, hè? En uh, I like, I like bloeddonors. En uh, die hebben we verzameld, want door elke klik op die website uh, groeide het aantal en het zijn er uh, een dikke 30.000, bijna 31.000 geworden. En we hebben gezegd, als er meer dan 10.000 worden, gaan we een chocolademonument op het plein in Den Haag neerzetten ja, Nou, hartstikke leuk. Uh, nou, als ik uh, in een winkelcentrum kom... dan staan er nog wel eens van die jongens of meisjes uh, te werven uh, voor bloeddonatie. Hebben we in Nederland nog steeds meer bloeddonoren nodig? Nou, niet meer, maar wel hetzelfde aantal... Dus uh, er zijn in Nederland 400.000 bloeddonors. Dat is in principe voldoende om aan de vraag in de ziekenhuizen te kunnen voldoen. Maar het is wel zo dat er elk jaar ook weer mensen mee stoppen. Bijvoorbeeld omdat ze 70 jaar worden, omdat ze zwanger worden, verhuizen, geen zin meer hebben, geen tijd meer hebben. En uh, dat zijn er ongeveer 10% per jaar, dus 40.000. En dus moeten we ook elk jaar weer uh, zoveel nieuwe donors verven. U zegt we hebben in principe voldoende bloeddonoren in Nederland... Uh, zou ons bloed bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden in landen waar er wel echt een tekort aan is? Nou, uh, in principe zorgt elk land zelf voor, voor zijn bloed. Als er een, bijvoorbeeld een bijzondere bloedgroep nodig is voor een patiënt ergens in een ander land in Europa, dan kan dat uit allerlei landen en dus ook uit Nederland vandaan komen. En uh, stel nu dat er een land is, bijvoorbeeld Duitsland, waar door de uh, EHEC-bacterie, veel mensen bloed nodig zouden hebben en ze zou het zelf niet meer redden. Dan kunnen ze een beroep op ons doen en dan zouden ze helpen. Maar in principe zorgt elk land voor zijn eigen bloed. En is er nog een alternatief voor bloed? Bijvoorbeeld van dieren of kunstbloed? Bestaat er zoiets? Nou, dat, uh, opvallend genoeg zijn er best veel mensen die denken dat er kunstbloed bestaat. Dat is uh, niet zo. In ieder geval niet op zo'n manier dat je het in uh, hoeveelheden kunt maken... zodat je daar patiënten mee kunt helpen. Dus het bloed van mensen is nog... Nodig. En de tijd dat er nog van uh, een geit op mensen werd uh, bloed overgebracht, dat is uh, gelukkig ver achter ons, want dat gaat niet goed mee. Goed, vandaag dus die grote like duim van chocola in Den Haag. Ja. Um, ik neem aan dat hij niet kan blijven staan op het plein. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk uh, een, een tijdelijk iets. We mogen dat niet en dat kan ook niet met chocola. Dus uh, die is uh, alweer weggehaald. Oh, Heeft okay. u hem al opgegeten? Nou, uh, wat we gedaan hebben, we hebben daar ter plekke lollies uitgedeeld met hetzelfde uh, duimpje erop. Uh, zo, op die manier hebben de mensen dus, je zou kunnen zeggen, symbolisch een stukje van die enorme duim gekregen. Kijk, en dat vinden wij leuk, toch Kasper? Ja, vind ik leuk. Oké, okay. <laughs> hartelijk dank voor de toelichting Robert Hekert van Sanquin Bloedvoorziening. Dank u wel. Slaap lekker. Nou, dat duurt nog wel even hoor. Het is kwart voor vier, het is nog steeds wakker Nederland op Radio 1. Zometeen gaan we feestje vieren, want de Amerikaanse vlag was vandaag 234 jaar oud geworden. Hoera! Gefeliciteerd. Nu eerst gaan we naar de gasten bij ons hier in de studio, helemaal volgebouwd met een hele band. Vinden we altijd leuk. Vandaag is de gast Nanda Akkerman. Ze speelt voor ons het nummer Deze Droom is Bedrog. Al het spul opent, het vocht zit in je ogen en alles is gezegd. Foto's in een doos verdwijnt in de kast en ik hou voor de laatste keer jouw hand vast. En ook al zou ik willen dat het anders is, laat los, laat los. En ook al zou ik willen dat het anders is. De droom is bedroog, zijn tas is ingepakt. Ik luister naar mijn hart, geen tijd om af te wegen. Dit keer hou ik hem niet tegen. Het heeft te lang geregend, de wedstrijd afgelast en het einde is in zicht en de deur staat dicht en ook al zou ik willen dat het anders is, laat los.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 Gedaan. Tijd voor een nieuwe stap. Nanda Akkerman, deze droom is bedrog. Nanda, kom er nog even bij, uh, bij ons uh, aan de tafel. Want we zijn uh, heel erg benieuwd naar wat jij nog meer gaat doen uh, de komende tijd. En uh, je vertelde net al even buiten de uitzending omdat je een Twitter-actie bent begonnen. Uh, vertel. Ja, het heet uh, pakketje Nanda. <laughs> Uh, we hadden eerst het idee om bij de 1000 followers een gratis huiskamerconcert te geven. Maar ik zit inmiddels nu volgens mij op 199 followers. 201. Oh serieus? Ja, Ooit oh, 201. Ja. Oké, okay, nou dat, sinds dat gaat goed. Sinds vandaag is dat, hè? sinds nu. Ja, en uh, nou, dat kan best wel lang duren voordat ik uiteindelijk eens een keer 1000 followers heb. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een uh, leuke actie bedenken voor 500 followers. En uh, we hebben besloten om drie goodiepakketten pakketten te verloten... En uh, daar zitten onder andere uh, uh, allemaal items in... die zijn gesponsord door uh, ondernemers van de West-Kruiskade. Dus uh, de straat waar ik ben opgegroeid. Maar uh, het heeft een beetje een multicultureel tintje. En in pakket 1 zit onder andere een tas van Elite Models Fashion... En een kortingskaart bij Richard Shoes. En uh, een Surinaams diner met mij. Lekker. <laughs> en een pakket 2 kan je Marokkaanse thee drinken met mij. En een pakket 3 uh, pakket kan je 10 uh, euro besteden bij, uh, bij een Surinaamse toko. Dus iedereen maar, moet jou eigenlijk gewoon gaan volgen. Ja, als iedereen mij gaat volgen dan, uh, en vervolgens ook een tweet naar mij stuurt. Dus tweet at Nanda Akkerman, ik wil graag Surinaams eten met Nanda. Of tweet at Nanda Akkerman, ik wil graag Marokkaanse thee drinken met Nanda. Of tweet at Nanda Akkerman, ik wil graag goedkoop naar de Chinees. Kijk, nou je primier is al 204, dus dat, uh, dat zijn... Er echt op, waar? Op, oh, dat gaat snel. Tot de klok van vier erover blijven praten, dan moet het ja. zo lukken. Denk ik. Ja. En even voor de mensen thuis, Nanda Akkermans Twitter account is Nanda underscore Nanda. Akkerman. Yep. Dus daar kan iedereen uh, zich aan toevoegen. En dan uh, misschien uh, dus een kans maken op een, een date met jou. Of tenminste date een, een diner voor, voor twee, drie? Hoeveel? Ja, voor twee. Ja, voor twee. Wat, ja. wat een gezelligheid. Ja, leuk hè? Oké. Okay. En, uh, en, en als er nou opeens duizend followers zijn? Dan uh, gaat dit huiskamerconcert <lacht> eruit, ja. Oké. Okay, ja. Ja. Dus allemaal uh, twitteren. Hé, hey, uh, ik las dat je ook bezig bent met Engelstalig werk. Klopt. Uh, uh, gaat dat heel anders klinken dan jouw Nederlandse nummers? Um, ja, anders, anders. Ik denk het wel. Ik heb eigenlijk altijd Engelstalig gedaan. Dit is de eerste keer dat ik Nederlandstalig doe bij, uh, bij dit album. Um, ja, ik vind het gewoon fijn om beide talen te blijven doen. Want Nederland is best een klein land. En ik heb dan alleen bijvoorbeeld België en eventueel Suriname en Curaçao en de Caribische eilanden. Maar um, ja, ik zou mezelf een beetje tekort doen om uh, alleen maar Nederlands te schrijven. Omdat ik ook gewoon weet dat ik het ook in het Engels kan en... Uh, ik, vind, ik, vind er, ik, vind voor, ik heb voordelen in het Nederlands schrijven. Maar ik heb ook weer voordelen in het Engels schrijven. En ja, ik vind beide leuk om te doen. En in Engels heb ik weer een andere soort vrijheid dan die ik in Nederlands heb. En ja, ik wil het graag beide doen. En jouw ja. horizon is natuurlijk breder dan Nederland. Alleen, ja, horizon klopt. is ook het naam van je album die onlangs is uitgekomen. Waar kunnen mensen meer over jou vinden op internet? Uh, op www.nandaakkerman.nl Dat is... Uh, en N-A-N-D-A-A-K-E-R-man. En daar is eigenlijk alle info te vinden. Maar je kan me ook volgen op Facebook. Precies dezelfde naam. Op YouTube, precies dezelfde naam. En op Twitter dus. Helemaal Twitter. 500 mensen. Dank je wel ja. voor je komst en veel succes. Oké, okay, dank je wel. Iedere ochtend brengen miljoenen schoolkinderen hem een plechtige groet. Ze zweren met een hand op hun hart dat ze hem altijd trouw zullen zijn. En ze houden van hem. En vandaag was hij jarig, de Amerikaanse vlag, de Star Spangled Banner. 234 jaar oud is hij geworden. Gefeliciteerd. En in die jaren is er van alles met de vlag gebeurd. De 13 sterretjes op de oerversie hebben nu gezelschap gekregen. Het zijn er inmiddels 50. Maar het blijft misschien wel de meest herkenbare vlag ter wereld. Teun Okkersen is vormgever. Goedenacht. Goeiedag. Bent u jaloers op het ontwerp van de Amerikaanse vlag? Nou, het is, uh, wat je al zei, een heel uh, bekende vlag. Dus in die zin is het al een reden om jaloers uh, te zijn. Ja. En, uh, als je de Nederlandse vlag bekijkt, die is zo simpel en uh, zoveel nagemaakt... dat hij zich eigenlijk niet meer zo onderscheidt zoals de Amerikaanse vlag van wel doet. Uh, maar uh, de vlag, uh, die Amerikaanse vlag is natuurlijk ook wel heel veel te zien op alle mogelijke plekken en, uh, en, en overal op aarde. Een symbool voor vrijheid, uh, Ja, dat kan je van de Nederlandse vlag nu niet echt meer zeggen. Maar u wilt, niet, u wilt toch niet zeggen dat die Amerikaanse vlag beter is dan de onze? Nee, dat, dat, dat wil je mij ook niet zeggen. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik de Nederlandse vlag een van de mooiste vlaggen in de wereld vind. Oh, gelukkig maar. Gelukkig maar. <laughs> zijn, zijn vlaggen belangrijk voor een natie? Uh, ja, omdat ze een uh, symbool zijn van, uh, van, uh, van die natie. Uh, je kan om de vlag heen staan. Je kan het doen zoals de Amerikanen. Heel, heel, uh, heel ernstig. En, uh, maar je kan het ook iets losser doen zoals uh, Nederland dat doet. En maar het feit dat die vlag uh, een vlag bij een land wordt. Ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel belangrijk. En er wordt ook heel veel waarde aan, toe aan toegehecht. Ik, ik kan me herinneren. Ik heb ooit een blauwe maandag uh, toen ik heel klein was op scouting gezeten. En daar werd ook de vlag gehezen. Maar als hij op de grond viel, dan moest hij verbrand worden. Want dan, dan, ja. dan was de vlag vernederd. Ja, precies. Ja, dat zijn van die dingen die. Uh, die ik denk dat ze die in de 19e eeuw zo'n beetje bedacht zijn. <laughs> Kasper is uh, ook al goed, heel oud, dus toen hij bij de scouting uh, zat. Uh, het, is, ja. het, is, het is een aantal jaar geleden moet ik hier, dat ja, zeggen. Ik, ik, ik, ik heb het uh, gevoel dat, dat men daarvoor die vlag dan gewoon even was als, als die vuil was. Maar uh, goed, uh, dat, dat zijn inderdaad zaken die wel een beetje bij vlaggen horen, ja. Nou, u heeft uh, als vormgever vorig jaar een alternatieve vlag voor België ontworpen. Ja, maar dat klopt. Is, uh, is ook niet echt gelukt om daarmee het land uh, te verbinden, geloof ik. Ja, maar je moet dat meer als een, als, een, als, een, als een... Kijk, het was een uh, verkenning. Hè? Ik heb niet gezegd dat ik een antwoord had. Zeker geen remedie voor hen. Want kijk, dat zijn volwassen mensen daar. Dus uh, ja, ik, ik, ik denk niet dat ze op mij zitten te wachten. Uh, ik bedoel, is zat niet op een vlag te wachten daar. Dat is, uh, dat is zo. Maar ja, ik dacht, ik kan best een studie hm. naar doen. En hoe, hoe hebben de Belgen gereageerd op uw vlag? Nou, er zijn... Er zijn uh, uh, vrij veel reacties binnengekomen. Ik, ik moet er wel even bij zeggen dat ik alle parlementariërs uh, dat ontwerp heb toegestuurd. Maar uh, niet alleen de parlementariërs, ook uh, aan het paleis heb ik een, uh, heb ik een afschriftje gedaan. Uh, dus de koning die weet ervan. Uh, dat is mij bevestigd. En, uh, U bent niet sommige... uitgenodigd. Uh, waarvoor? Om uh, langs te komen om te praten om de vlag misschien uh, over te ja. nemen. Nee. nee, kijk, het ontwerp lichter. En uh, ja, mocht, mocht men ooit het land echt anders in de willen zetten... en niet, uh, niet meer met de huidige vlag verder, want daar, uh, dat, ik, ik kreeg het idee dat het die kant op zou gaan. Maar het is nog wel een vlag voor een federatie. Het is niet een vlag van, voor een afzonderlijk Vlaanderen en een afzonderlijk uh, Franstalig België. Het is gewoon een uh, vlag voor de federatie, maar uh, met een duidelijker... Uh, duidelijker inhoud, hè, dus dat het om twee verschillende groepen gaat, binnen één uh, gebied. Ja. Maar nee, ja, ja, uitnodigen, Kijk, als, als, men, als men er ooit gebruik van wil maken, dan hoop ik wel dat ik uitgenodigd word. Ja. En een leuk factuurtje natuurlijk. <laughs> ja, ja, dat moeten we nog wel eens bekijken. Goed, laten we nog heel even teruggaan naar de Amerikaanse vlag. Uh, ja. Vandaag was die jarig en hij is veel ja. gebruikt in de kunst, bijvoorbeeld door Andy Warhol. Uh, ja. Hoe komt het dat die vlag zo inspireert? Ja, ik denk ik denk dat uh, uh, die vlag die, uh, die die staat voor zoveel uh, symbolen, hè? die staat voor en, en ik denk dat uh, Warhol het daarover had voor, voor uh, commercieel succes, voor materialisme, voor uh, patriotisme en noem maar op. Het is een sterk symbool eigenlijk, een, een, het is sterk een Ja, het is natuurlijk een heel sterk symbool. Voor, voor heel veel mensen zal het, uh, zal het een, uh, een, nou, bijna een garantie zijn van, van vrijheid en, en zelfbeschikking. En dat zal dan met name voor de Amerikanen zelf uh, zo zijn. Uh, er zullen andere landen zijn, zoals op het moment in, in Afghanistan... waar er wel anders naar die vlag wordt gekeken. Ja. En in Vietnam zeker. Hè? Dat, <laughs> ja. Goed, vandaag was hij dus in ieder geval jarig, die, dat sterke symbool. 234 jaar oud. Uh, en dank u wel voor uw commentaar daarop, Teun Okkersen. Dank u wel. Graag gedaan. Het is bijna één minuut voor vier... Nog steeds wakker Nederland zit er alweer bijna op. Zometeen na vieren, nu al wakker Nederland. Bastiaan Nachtegaal, wat hebben jullie in de uitzending? We hebben in de uitzending Giftige Soja. Uh, een, uh, uh, een belangrijk feestje waar de belangrijkste mensen van Nederland misschien wel bij elkaar komen om vis te eten. En we gaan het hebben over een nieuwe winkel waar echte mannen kunnen komen om al hun haar weg te laten halen. Ja, dan ben je een echte man, hè Bastiaan? Laten zien wat zit er bij uh, uh, jou onder het shirt. Ik ben nog ik zie niet wat geweest, nee, zie ja. wat haatjes. Dat zometeen in Nu al wakker Nederland met Bastia, Nachtegaal en Kamran Oela. Het is bijna vier uur, voor ons zit het erop. We zeggen graag tot volgende week. Ja, we zijn er volgende week weer. En zometeen eerst even het laatste nieuws van de NOS. Tot volgende week. Slaap, ding, want jij is lastig. Nog meer jij... Is is fantastisch Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch.